KPN. Hij volgt volgend jaar april bestuursvoorzitter Ad Scheepbauer op. Blok heeft bij KPN verschillende hoge functies gehad en zit sinds 2004 in de Raad van Bestuur. Scheepbauer heeft veel vertrouwen in zijn opvolger. Hij verwacht dat KPN onder Bloks leiding succesvol zal blijven. Scheepbauer is volgend jaar precies 10 jaar bestuursvoorzitter van KPN. Het weer nog vanmiddag vanuit het Noordwesten bewolkt en regenachtig. Temperatuur rond 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, ik heb nog een voetbalberichtje. Uh, dus wat dat betreft uh, nog genoeg itempjes voor het laatste uur. Ja, en over voetbal gesproken. Zandvoort 4 staat met 4-0 voor op dat, dit moment. Uh, dat zegt ook, Zandvoort 4-4 tegen, tegen WVHEDW. Ja, oh, waar zou dat, al... ja, ja. dat ja. voor staan. Dat gaan we uitzoeken. In ieder geval komen ze uit Amsterdam. Die boys van WVHEDW. -E <laughs> Jongen, een hele mond vol gewoon. Ja, als iemand weet wat de af afkorting betekent... dan worden ze bij deze uitgenodigd om even te bellen. Want we zijn razend benieuwd. Even googelen, lijkt het Gewoon googlen. even googelen en laat het ons even weten. Op 57 30393 023 57 30393 Heb jij rechtstreeks contact met de studio van CFM. Gaan wij een lekkere disco klassieke voor je draaien. Hier is LXN O'Neill met de single What's Missing.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 Maarten Lafeber heeft namelijk in dit, dit weekend de kans zijn tweede zegen op de Europese Tour te behalen. De Nederlander beleefde vrijdag op de baan van Villa Moera opnieuw een sterke dag. Hij ronde de 18 holes in, af in 67 slagen met een totaal van 131 slagen. 13 onder par gaat Lafever vandaag als, is Lafeber vandaag als leider het weekend ingegaan.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 Ellen Clark op de Zandvoortse radio met zijn single for Freedom. Inmiddels heeft hij alweer een nieuwe single uit. En die ga je binnenkort uiteraard ook veelvuldig horen op de radio bij CFM. We gaan weer naar de uh, Jop van Nes voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Eerst vertel ik Jop nog even dat Zandvoort uh, 4 met 5-0 voorstaat tegen WVH de W. 6. 6? 6 0 Ja, de W6. Oh, 6. Oh, ik dacht 6-0. Ik denk, jij weet weer meer. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, ik weet niet meer. Nee, zeker niet. Want ik ben net nog bij deze wedstrijd bezig, natuurlijk. Maar ondertussen, de blessure tijdens aangebroken. En het echt met pillen zit te knijpen. Om die bal maar eens een keertje weg te kunnen werken. En uh, het is verschrikkelijk spannend. Ik, ik heb hier een, een grensrechter meegemaakt. Die heb ik eigenlijk in deze nog nooit meegemaakt. Die man is vreselijk verkeerd bezig. Maar goed, hij wil zijn ploeg aan een punt helpen. Dat lukt voorlopig nog steeds niet. Want hier gaat de Schots van.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 omdat ze doen, de dus Jonge Keur die gaat hem nemen. Keur. Dan hebben we nog een stapje terug naar Mol. Het is een hele kromme bal, uh, ja, die gaat er dus ook over de zijlijn en Mol komt er niet helemaal niet bij komen. Maar dat waait hier stevig, Goed, laat ik dat in eerste instantie even zeggen. En die staat nu dwars op het veld. Dus die bal die draaide helemaal naar de buitenkant. Het ging over de uh, zijlijn heen. En de uh, jonge heeft hem ondertussen weer in het spel. Waar het is, daar even kijken. Juri uh, Mot, invaller Juri Mot. Die speelt daar remco Rondé aan. Rondé, geen buitenspel. Helemaal niet. Een mooie paarse weer. En er wordt weer verkeerd Dit is echt niet de maat deze man. Dit is verschrikkelijk. Het ligt zo duim bovenop. Boven maar ja, goed, de kan daar niks voor zeggen. Want die staat niet in de positie om dat te kunnen constateren. En hij moet dan op zijn vlaggenist afgaan. En dat, uh, dat doet hij dan ook. En dus wordt er afgesloten voor buitenspel. Vermeend bij het spel. Wat het zeker niet was. Want ik zat soms goed als op één lijn. En goed, het is niet anders. En dit is het einde signaal. Ah, Zalte pakt eindelijk zijn eerste gewonnen. Ja, geweldig.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 geen voetbal. Dus in een haalweekend nee, of bekerweekend, maar altijd uh, gebeurt iets voor een zandvoordeel. Dus uh, die is volgende week twee. Oké, okay, nou we voorzien wel wat anders om je in de uitzending te halen. Maak je niet ongerust. <laughs> Bedankt Joop. Tot, tot volgende week Joop, dankjewel. Tot de volgende week.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 We dronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein, daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoeten. Oh,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 Nu van mummy leer, vermelden nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, wat bij de toespij stond me naar. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula. Dracula, Dracula, Dracula, oh spooky. Moet ik meteen weer denken aan Halloween, Albert-Jan? Ja, dat zit weer aan te komen. Hoor. Ja, dat gaat weer aankomen, hoor. Spannend hoor. was morgen uitgebreid bestilgestaan uh, tijdens de Boerderij. De pompoenen worden weer veelvuldig verkocht, neem ik aan. Maar dit was een gouden ouwe van ZZ in de maskers en de toepasselijke titel: Dracula. Dracula.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 In ieder geval aanstaande zondag de derby uh, FC Groningen tegen Heerenveen. Nou mogen de beste gaan winnen, Albert-Jan, toch? Ja, dat is Groningen. Dat is <laughs> dat het dat dat dat <huller> <gewang. huller> <huller> Nou, onderschat die ook niet, hoor. Oh, die kunnen er wat van. Spannende wedstrijd dus aanstaande zondag.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 <laughs> dat, is een dat is een goede titel voor een nummer. Ja, dat dacht <laughs> ik ook. Daar zit een nummer in. <laughs> ja, daar zit een nummer in. Een Engelse sociale versie. Maar goed. Ja, ook dat. Oh, ja, tuurlijk. Ook oh, dat, Roy. Tuurlijk, Roy. Na vijf uur krijgen we Entertainment for You, hè? Dat klopt. En wat daarin gaat gebeuren, dat is een grote verrassing. Een grote verrassing. De presentator is volgens mij ook een verrassing. Ook oh, dat? Ja, surprise, surprise. Maar goed, donderdag acht uur. Nou, dan ben ik op tijd thuis.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 dedicated mama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 That's right. Raise your arms in the air. Now, shake on. You give me reason to live. You give me reason. My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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dichter Huik met het NOS-journaal. Ruim de helft van de gezinnen met een werkende ouder maakt gebruik van kinderopvang. Dat komt neer op bijna 740.000 huishoudens, 50.000 meer dan twee jaar geleden. Deze ouders brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder. In gezinnen met twee werkende ouders wordt de opvang volgens het CBS vooral verzorgd door familie, vrienden of buren. Onder meer de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage heeft geleid tot de toename van het gebruik van kinderopvang. Ook zijn er tegenwoordig meer gezinnen waarin beide ouders werken. In België staan lange files als gevolg van een treinstaking. In totaal staat er zo'n 350 kilometer, veel meer dan normaal. Het verkeer op de ring van Antwerpen staat volledig stil. Tussen Gent en Brussel is de reistijd ongeveer twee keer zo lang als normaal. De staking bij het spoor is gisteravond begonnen en duurt tot vanavond tien uur. Vanuit Nederland rijden geen Thalys-treinen naar Brussel en Parijs. Andere treinen richting België rijden niet verder dan Roosendaal. Spoorwegmedewerkers staken vanwege de dreigende reorganisatie in het goederenvervoer... waardoor volgens de vakbond honderden banen van machinisten verdwijnen. De wethouders van cultuur van negen grote steden vinden dat het kabinet te veel wil bezuinigen op de culturele sector. Ze hebben hierover een brief gestuurd naar de nieuwe staatssecretaris Zelstra. De wethouders vinden dat het kabinet onder meer moet kiezen tussen of 200 miljoen euro bezuinigen... of het verhogen van het btw-tarief op De invoeren van beide maatregelen zou de sector onevenredig hard treffen, schrijven de wethouders. De gemeentes stellen voor om een...